Als er een Elstedentocht komt, komen er mogelijk 2 miljoen bezoekers. Dat zei assistent Rayon Hoofd Bootsma van Hinderlopen... tegen het radioprogramma De Pers-tribune. Volgens Bootsma gaat het bij vergaderingen vaak over de beheersbaarheid van de wal. Bij de vorige Elstedentocht in 1997 waren er naar schatting 1,5 miljoen bezoekers.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 Rusland zegt dat de andere landen van de VN-veiligheidsraad geen consensus wilden bereiken. Volgens China is meer geduld vereist. De Nederlandse tafeltennissar Li Jie is er niet in geslaagd de Europese top 12 te winnen. In de finale verloor ze met 4-3 van de Duitse Wu, die in Lyon als eerste was geplaatst. Voor Li Jie is het de vierde achter volgende keer dat ze een medaille haalt op het top 12 toernooi, maar nooit won ze goud. Het weer dan. In het westen vrij veel bewolking en plaatselijk wat motsneeuw. In het midden en oosten droog en meer ruimte voor de zon. Komende nacht wordt het min 7 tot min 10 graden. Dan morgen op veel plaatsen zon. En het blijft ook weer bijna overal vriezen. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. De A9 ook maar richting Amstelveen is dicht tussen de Knopende Raasdorp en Badhoevedorp. heeft te maken met een aanrijding. Inmiddels staat er voor Knopende Raasdorp drie kilometer file. Verkeer richting Amsterdam of Utrecht kan het beste omrijden, volgt dan de borden Den Haag, dat is via de A5, keren bij Hoofddorp en dan weer de A4 nemen. Geeft ook wat vertraging op de A9-richting, ook maar daar staat bij Bad 2 kilometer. Ja. 2 minuten over 4 en we beginnen in Almelo, Herakles, PSV, Ragnar. Heel even dachten we met een kleine 20 minuten op de klok en de 1-0 voorsprong voor PSV. Gaat die bal nou op de stippen valpartij van invaller Bruns links in het strafschroepgebied kreeg een schouderduw. Maar hij wees slechts Pieter Vink naar de plek waar de bal moet komen voor een keeperstrap voor Isaacson. En dus blijft het gewoon 1-0 voor PSV. In de Goffert, NEC Feyenoord, Ronald van der Geer. Schouderklopjes voor weer Mulder. Na 73 minuten goede aanval van NEC. Terwijl Feyenoord met 2-0 voor staat. Combineer een platje en zeefuik. Dan zit er een Feyenoordbeen tussen in het strafselopgebied. En komt Kolwijk helemaal vrij voor Mulder. Maar het 1-1-duel wordt gewonnen door de keeper van Feyenoord. En dus blijft het 2-0 voor de De girls maken plaats voor Ragnar Niemeyer. De te maken heet Everton en het is dus van Herakles op precies een kwartier voor het einde van deze wedstrijd. P.S.T. zou wel eens tegen een lekker man kunnen afvieden vanmiddag. was zo Het idee in Almelo en heel lang was PSV sterk, maar dan komt er een hoekschop naar een ferm schot dat al eerder zagen in deze wedstrijd. Isaacson zit daar nog bij, dat geldt eigenlijk ook bij de schotpoging zojuist. Die er is en dan is er een rebound voor Kwanza van heel dichtbij. En dan is het opeens zomaar raakt. En dat Armenterels volgens mij de kans al niet liggen. 1-1. It's raining a man, dat is van de Weather Girls, hè. Ja, we gaan meteen even terug naar Rachter Niemeyer. Want ja, nu nieuws het echt een wedstrijd, hè. Zeker weten. Het schot was overigens van heel dichtbij van Quanza uh, van En uh, daar, zat Han, daar zat de keeper van PSV nog met een hand bij. Een uh, katachtige reflex van Isaacson op de doelen. Maar vervolgens met een kopbal Everton als de bal er al bijna in zit. En zo is het inderdaad een wedstrijd. De stand is 1-1 geworden. Uh, dat heeft PSV echt uh, volledig aan zichzelf te wijten. Omdat het krachtsverschil in grote delen van deze wedstrijd, met name dus voor de pauze, zo verschrikkelijk groot is geweest. Er dus zijn er ook dikke kansen geweest om het uh, uit te breiden, die 1-0. Van Labiat al toe, wat al vroeg in deze wedstrijd viel in de negentiende minuut. Maar Raakles heeft zich uh, ja, opge is is beter gaan spelen. Laat ik het dan zomaar zeggen in die tweede helft. Het is er veel feller in gegaan. En dat leverde al een poging op de lat op. Al eerder een dreigend moment. Een minuut voor de goal eigenlijk. Vanaf de rechterkant een actie waarbij Kwanza ook al schoot opgezet door Breukers. Die zijn mannetje passeerde en de bal kon voorgeven. En uiteindelijk is het 1-1 geworden. Terwijl we nu al een tijdje zitten te kijken naar een blessure. Aan de overkant van het veld. Het is maar niet helemaal duidelijk wie daar ligt. Omdat er nogal wat spelers van Irakles en ook verzorgers en een scheidsrechter omheen. Lopen. Wacht in ieder geval op een vrije trap van Herakles. Zoveel staat wel vast. De bal ligt echt op de zijlijn. Het lijkt allemaal wel weer te gaan. Het zou wel eens overtoom kunnen zijn. Nee, die staat daar klaar voor die vrije trap. Ze zijn even met z'n Het is de doelpunt te maken, denk ik. Everton die even buiten de lijnen is beland. En dan zal hij uh, vermoedelijk te snel weer bij gaan komen. Want met z'n tegen 11 van PSV, dat lijkt me niet verstandig als je het gelijk hebt gemaakt. En dus komt Everton er zo meteen weer aan. Heeft pijn aan het hoofd, doet nog niet mee aan het spel. Als de bal wordt getrapt door Overtoom, Ongelukkig verlengd bij PSV in de eigen defensie. En dat gebeurt uh, notabene door Kevin Strootman. Dan moet het handje van uh, Isaacson naar de hoek. En tikt hij de bal nog net onder de lat weg. Anders was dit een eigen doelpunt geweest van PSV. Wel weer een corner van Herakles. En dat geeft aan dat er heel veel druk is opeens van de thuisploeg. En dat uh, het gevaar zeker nog niet geweken is voor de ploeg uit Eindhoven. Korte bal van Overtoom. Terug van Bruns krijgt hij hem. Dan draait hij hem voor de goal bij de eerste paal weggehaald door Labiat. Dan gaat loom schieten van afstand. Wordt die poging geblokt. En komt uh, daar de verdediger. Dat is van der Linden nog in vliegen. Maar die komt de bal 3-4 meter naast het doel van Isaacsson. Nog een mooie 10 11 minuten plus blessure tijd. In Almelo staat iedereen hier te wachten. Dat is mooi. De stand is gelijk: 1-1. Mooie 10 11 minuten willen ze in Nijmegen ook wel, Ronald. Maar het zit er niet echt meer in, hè. Het zit er niet in, hoewel Feyenoord toch in die slotfase best met de rug tegen de muur wordt gedrukt. Maar het is het verhaal van de NEC deze wedstrijd. Probeer maar eens iemand echt in de scoringspositie te krijgen. Het slaagt, uh, NEC slaagt daar niet in en uh, dat is ook te danken aan Feyenoord dat het uh, verdedigen dus eigenlijk prima doet. En nu probeert in de uitbraak ergens een keertje uit te komen met CQCC, zojuist in het veld gekomen voor Guidetti. Feyenoord dus op een comfortabele 2-0. Nijland er nog bij voor uh, Schöne bij uh, NEC. Het is uh, vooral proberen nu veel druk te zetten op uh, Feyenoord. En Net was zelfs uh, Rens van Eijden de mee over de rechterkant, kan maar wel redelijk vrij, kon ook nog wel schieten, maar schoten de bal uiteindelijk over de goal. nu weer de bal richting het grasoppervlak van Feyenoord, wegwerkt daardoor Clasie opgevangen halverwege de Feyenoordhelft, dan de linkerkant door Cisse, die slaat hem dan eigenlijk weer terug, vriend Molcotto in de afstand van het veld, ook die wordt opgejaagd, maar blijft dan rustig. nou ja, hoe rustig? hij krijgt de bal bij Bruno Martens in die Cisse en met hangen en wurgen komt Feyenoord dan dan uit als Nelom de bal naar voren speelt. naar Fernandes, die wordt afgetroefd door Van Eyde, Fernandes speelt nu in de spits, maar daar is NEC al met plaatje aan de linkerkant kant. Strasopgebied, ter hoogte van het Strasopgebied. Balletje eventjes een etage terug naar Bram Nuitink. Ook hij komt op over de linkerkant. Geeft vervolgens een slechte voorzet die verwerkt wordt door Bruno Martens -in. die Gepakt wordt door Mulder. Maar volgens grens- en scheidsrechter voor de lijn. NEC denkt daar anders over. En ik denk eerlijk gezegd dat NEC wel een punt heeft. Maar het spel kan dus door. En Erwin Mulder kan de bal nu weer in het spel gaan brengen. Doet dat ver richting Fernandes. Die staat halverwege de helft van NEC. Eerst zit Cicedo er nog aan. Die verliest het duel van Wil. En dan komt de bal weer terecht op de helft van Feyenoord. Daar weggeroeid door Klaasie. C.C. Nee, kan hij daar nemen C C.Fuik krijgt een... Uh, wie is dat? Uh, George krijgt een tikje van Nelon. Maar Feyenoord kan er wel uit met Fernandes. Fernandes en de redding van Babels. Want zo snel gaat het. Paul wordt dus een overtreding gemaakt op George. Niet uh, al zodanig gezien door de scheidsrechter. En direct de bal naar voren richting Fernandes. Maar uh, Babels houdt nog enigszins de spanning in dit duel. 2-0 dus voor Feyenoord. Daar is NEC weer met uh, Fados. Aan de linkerkant. Comboy. 10 meter over de middenlijn. Kijkt. Zoek Ziet dat er veel mensen voor de goal zijn. Daar is ook Zeef uit. Daar is Nelom. Komt de bal weg. Dan brengt uh, Nijland terug. En ruimt Mokotjo op. Kan Feyenoord weer gaan uitbreken? Met de uh, bakal richting de middellijn. Wordt daar ten val gebracht door Nuitink. Meter of drie, vier voor de middellijn in de as van het veld. En een vrije trap voor Feyenoord. Die Mokotjo neemt richting uh, Cisse. Die staat over de middellijn aan de linkerkant. Met Wil voor zich. Eerste duel misschien tussen die twee. Cisse. Balletje even onder de voet. Wacht vervolgens op hulp. Komt van Mokotjo. Mokotjo schuift de bal zomaar weer in de voeten van. Over de middenlijn loopt Leroy George nu, maar krijgt de bal niet helemaal lekker mee. Geeft Klaas de gelegenheid om in elk van de verloren meters in te halen. George komt nu naar binnen vanaf rechts. Maar Mokoccio, de man die de fout maakte, maakt hier zijn fout goed door het balbezit te heroveren voor Feyenoord. 2-0 is de stand voor de Rotterdammers nog 6,5 minuut. Tente, AZ, W, Feyenoord. Ze zullen allemaal hopen dat Herakles tot meer in staat is tegen PSV, Ragnar. Ja, dat kunnen we ons natuurlijk wel voorstellen. Als de competitie spannend moet blijven, wil iedereen dat wel. Maar de PSV'ers willen dat niet. Ze staan op 1-1. Kleine acht minuten nog. Plus blessuretijd voor PSV om de overwinning er nog uit te slepen. Vanmiddag hier in Almelo. Maar Herakles heeft vleugels gekregen. Bijvoorbeeld deze armen Terels. Een doet zich van Marcelo. Gaat het strafschopgebied binnen. Loopt op de rand van het strafschopgebied, Dan er toch weer in. Aan de linkerkant van het veld inmiddels. Met de Rijk in de buurt. Dan schiet de bal terug tot bij Looms. Overtoom is ook aan die linkerzijkant. Neemt de bal mee onder de schoen. Gaat richting achterlijn. Maar daar wordt goed verdedigd door Lens bij PSV. En PSV kan nu weg in de tegenstoot met uh, bijvoorbeeld Toyvonen. Aan de rechterkant van het veld geeft mee aan Willems. Nu opbassige geblazen voor Herakles. Als de bal naar Manolev gaat, legt hem wat ongelukkig terug voor Lens Dan Strootman, die het wel weer oplost. Speelt sterk, is twee man kwijt, onder wie Overtoom. Ook Everton is hij kwijt. Manolev is helemaal vrij aan de rechterkant. Geeft een voorzet richting niemand. Ja, op het hoofd van Breukers, de verdediger van Herakles. Dan Toifonen misschien toch weer. Schieten met Labiat van 16 meter. Nog een keer, links en rechts, twee keer aan tegen een tegenstander. Dan komt daar ook nog Mertens. Die raakt ook een tegenstander vanaf de linkerkant. Was al in het strafzakgebied van Herakles uh, beland. En dan komt er een hoeksprobaan aan voor PSV. Want de bal is over de achterlijn gekaramboleerd. Dan kijken ze bij Herakles even naar elkaar. Is dat echt zo? Nou, volgens mij klopte dat allemaal wel. En dan komt een wissel aan bij PSV. Waar uh, de topscorer. Uh... In het verleden van Groningen tegenwoordig de split van PSV, dus Matasse er vanaf gaat. Heeft een wat bleke, vlakke Jan wedstrijd gespeeld. Heeft toch nog wel wat moeite met dat spel van PSV, zo lijkt het af en toe. Komt in grote delen van de wedstrijd dan niet voor. Zijn vervanger, de vervanger van Matas is Jan Vennegoor of Hesseling. Kopkracht erbij, dus bij deze hoekschop. Daar is Vennegoor of Hesseling. En daar is ook de doelman van de thuisproef, namelijk Pasveer die de bal opvangt. Het is 1-1, het is leuk en spannend. Ruim 5,5 minuut nog.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 Uh! Que delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Ha! Que delícia, hein? Ai se eu te pego Michel Otelo I shoot you people. En wij gaan snel naar Almelo, Heracles PSV, slotfase 1-1, Ragnar de laatste drie minuten van de wedstrijd. En Herakles maar weer eens met Overtoom rechts op het veld. De middenlijn over richting Kwanza. Bal is wat hard en wordt opgepakt door Bruns. Dan is Everton de doelpunt te maken. Vrij aan de linkerkant gaat het strafsomgebied binnen op de punt. Schiet dan ook maar doet dat twee meter naast de kruising boven Isaacson. En dus blijft de stand gelijk nog 2,5 minuut op de klok. Ik was er nog helemaal niet aan toegekomen om te vertellen... dat vlak voor die gelijkmaker van Herakles een minuut of vijf daarvoor... de twee miraculeuze reddingen... Van Doelman, pas weer van Heracles, Eigenlijk twee keer een inzet. En de laatste was vanaf een bal van rechts van Mattaff. Uiteindelijk de voet van Pasweer. Die zorgde dat het geen 2-0 werd voor PSV. Everton, nee, het is Overtoom met die Oranje schoenen. Overtoom, twee man kwijt. Strookman kwijt. en Manolev kwijt. De achterlijn gehaald. Voorzet komt, maar is in mijn optiek toch wat zwak. Want Douglas stond voor de goal. De bal gaat in het zijnet. Wordt dan nog wel heel licht getoucheerd door een verdediger van PSV. Dat zal in dit geval wel uh, Strootman zijn geweest via de punt van zijn schoen. Gaat de bal over de achterlijn en mag Herakles een corner nemen. PSV kreeg er zojuist eentje. Vennegoor, de lange Vennegoor, ingevallen dus. bracht de bal nog terug, maar Lens kon toen niet schieten. Werd geblokt. En nu kijken we dus naar de hoekschop van de thuisploeg. De laatste 15 minuten van deze wedstrijd zijn het onthouden waard. Bal is laag, komt bij de eerste paal, wordt ook verlengd. Mano left erbij. Heeft overigens een scheel gekregen, is volgende week geschorst. Bal blijft daar wat hangen. En dan is er een overtreding gezien van een van de Herakles-spelers. Ik denk van een duwende van de linden... De verdediger die mee naar voren was gegaan en dus krijgt PSV nu een uh, vrije trap. Op de rand van het eigen strafschopgebied, zelfs misschien nog wel in het eigen strafschopgebied. En uh, die bal genomen door Isaacson richting Manolev. Volgende week de wedstrijd van uh, de Graafschap tegen de Graafschap van PSV. En die zal hij niet gaan, uh, gaan meemaken. Labiat vindt Manolev, staat uh, 15 meter verderop, diep op de helftal van Herakles. Voorzet vanaf de rechterkant aan tegen het bovenlijf van Looms. Ook al zo'n mannetjesputter met korte mouwen, zonder handschoenen. Net als die andere vleugelverdediger bij de thuisploeg, namelijk de Breukers. En Manolev maakt nu een beetje de, de indruk dat hij denkt, ja, waar moet het naartoe met de ingooi? Heel rare, rare bal van hem richting Lens, maar onderschept. Opgepakt door PSV naast van het veld, dat wel ver weg van het doel van Herakles. Links in de verdediging van PSV. Een ingespeelde bal richting het strafsoepgebied. Zomaar ineens. Fennegor kan niet controleren. Toen is er een overtreding gezien. Gaat Van de linden op de grond liggen. Heeft denk ik van Fennegor of Hesseling wat met de armen lopen zwaaien. En is het maar weer eens tijd voor een wissel. Dit keer bij de doel van Peter Bos. Waar het volgens mij Everton is de doelpunt te maken die er vanaf gaat. Ja dat klopt inderdaad. De man die gekomen is van Twente. voor het eerst bij de ploeg zit. Hij eh, gaat zo meteen invallen. Ik denk dat hij niet helemaal vindt in Remmertijd. Nog een minuutje in deze tijd. Misschien wel 2 of 3. Het is 1-1. En ook de slotfase in Nijmegen bij NFC Feyenoord, Ronald. En de voorzet van Nijland, die weggekoppeld wordt door Stefan de Vrij... en over de achterlijn, een corner voor NEC Feyenoord op een 2-0 voorsprong... maar zojuist toch een heel aardig schot van Leroy George... waar Mulder zich op moest trekken en die bal over de lat moest tikken. Oftewel, men probeert het aan Nijmeegse zijde, alleen het lukt maar niet. Corner van Nijland weer zwak, gevangen, heel makkelijk gevangen... door Erwin Mulder, die vervolgens zegt rustig aan tegen al zijn verdedigers. De Vrij is daarbij gekomen omdat Nelon met een blessure naar de kant is gegaan. Bruno Martens Indy speelt hij in de slotfase aan de linkerkant als linker verdediger en heeft nu de bal. kijkt eens eventjes wat om zich heen. Het lijkt toch dat Feyenoord niet meer echt in de problemen gaat komen, want ondanks dat NEC in de slotfase heel veel balbezit heeft gehad en heel veel dreiging heeft geuit richting de goal van Feyenoord heeft het nauwelijks uitgespeelde kansen gecreëerd. Het lijkt erop dat Bacal en Fernandes de matchwinners gaan zijn vandaag. Het is 2-0 en dat zal er waarschijnlijk ook wel blijven. Slotminuut of wat nog meer in Almelo. die Meijer. Twee minuutjes extra tijd hebben we opgeteld. Maar de eerste minuut daarvan is nu voorbij. Het is 1-1. Het is bloedstollend spannend. We hebben het vaker gezien bij PSV. Puntenverlies zo na de winterstop en titel kwijt. Pal bezit voor Heracles, halverwege de PSV-helft. Aan de rechterkant van het veld. De bal wat in de voeten bij Koerijen. De invaller komt van FC Twente zoals gezegd. De bal gaat over de zijlijn. En Douglas gaat zich er nu wel tegenaan bemoeien. Het is pure winst voor Heracles dat na zo'n zwak eerste bedrijf... waarin helemaal niets wilde lukken, er uiteindelijk toch een punt lijkt in te zitten in deze wedstrijd. En o oh, oh, oh, PSV. Wat, wat PSV het vanmiddag hier af weet. met Armen met Armenteros. Bal kwijt. Bal schiet de helft op van Heracles. Maar het lijkt erop alsof Van der Linden daar als eerste bij is. is sneller dan Lens en ook sneller dan Vennegoor. Pasveer maakt het zichzelf nog even lastig. Dan speelt de bal wat ongemakkelijk vooruit. En dan is daar opeens Labiat. overtoom verdedigt mee. Nou, het kan nog een keer aan de andere kant van het veld. Overkomen op snelheid. Snel gepaast. Richting de linkerflank. Richting Goerije. Houdt de bal binnen. Moet voorbij Mano. Lef loopt tegen de maan. Zegt. Uh... Dat er niets aan de hand is, dat zegt de scheidsrechter, dat zegt Pieter Vink. Dan Strootman, die nog een keer weg wil, maar dat loopt niet meer. Zoals gezegd, het is aan Heracles knap dat hij voor een punt uitsteekt. 1-1, daar eindigt het op. Zwak, zwak begin van Heracles. ze is niet wat ze deden. in de eerste 45 minuten, In de tweede 45 mist dat wel. En dat PSV het opeens een stuk lastiger blijft het dus steken op 1-1 in Almelo. O PSV, dit zouden wel eens punten kunnen zijn die aan het einde van het seizoen tekort zouden komen. Komen. Zo onnodig, zo onnodig. Heer is PSV dus 1-1. Inmiddels is NEC Feyenoord ook afgelopen 0-2. En eerder vanmiddag eindigde ASFC Utrecht in 0-2. Straks om half vijf begint Groningen RKC. Even kort kijken naar de stand. PSV heeft nu 42 punten uit 20 wedstrijden en staat in verliespunten gelijk met Twente en AZ. Het wordt spannend bovenin. Heerde en Feyenoord staan gezamenlijk vierde met 37 punten uit 20 duels. Judith Meudendijk, dan hebben het in één keer weer over badminton. Is een almere Nels kampioen badminton geworden in de finale won ze in drie games van Yao Yi. Dat mag verrassend zijn. En het is haar derde titel, maar als ik u zeg dat de eerste uit 1996 was en de tweede uit 2008. Dan snapt u het, voor Meulendijk kwam deze een beetje als een verrassing. Ik vind van voor mezelf een verrassing. Ik heb natuurlijk in de rest van het toernooi niet onwijs goed gespeeld. veel moeite in de halve finale. Uh, misschien goed dat ik uh, zoveel moeite heb gehad, uh, dus ik wist gewoon oké, okay, in de finale kan ik vrij uit. En, uh, ja, alles lukte vanaf het begin en uh, het was een beetje een fysieke strijd uh, die ik uiteindelijk toch gewonnen heb. Nou, jullie zijn altijd aan elkaar gewaagd, ook vandaag weer hè? Ja, uh, ik vond vorig jaar uh, was die gewoon duidelijk beter. Ik speelde goed, maar ik, ja, ik kwam eigenlijk niet eens in de buurt. En vandaag was het eigenlijk een beetje hetzelfde beeld. Uh, eerste set domineer ik, zij domineert de tweede. Het gaat gelijk op en ja, dan trek ik weg. En uh, ja, dan weet je dat hè, het komt dichtbij. Alleen ja, je moet toch nog het laatste punt zien te maken. Die is een vechter. En, uh, ja, het is pas bij 21 af natuurlijk. Het is ook verrassend dat jij überhaupt nog pitminton op het hoogste niveau. Hè? Ja, klopt. Uh, vorig jaar, uh, mei, we hebben mijn grote hernia geconstateerd uh, wat einde carrière zou kunnen zijn. Ik ben er ook drie maanden uit geweest en gelukkig is dat goed herstel. Alleen ja, ik moet natuurlijk wel uh, nog uh, voorzichtig zijn. Stel, kwam met een toernooiwinst een paar weken geleden en nu dit kampioenschap. En dan mag je meedoen aan het EK. Kijk je daar naar uit? Uh, ik wil eerst, uh, eerst genieten van deze titel. Ik denk dat dat uh, voor mij nu het belangrijkste is en goed uitrusten. En dan uh, even dingetjes op een rijtje zetten en dan uh, weer op naar het volgende. Hoe heb je het conflict beleefd? Ja, uh, het is natuurlijk altijd moeilijk. Uh, het gaat op en neer. Spelen we wel, spelen we niet. Uh, ik denk dat het voor uh, Nederlands Bempton goed is dat we er staan. En uh, wij willen ook gewoon laten zien dat wij uh, daar zijn om, uh, om te winnen. En uh, ja, laten hopen dat dat ons gaat lukken. Olympische droom, die bestaat niet meer hè, als je reëel bent. Ja, het wordt gewoon heel erg moeilijk. Um, het is niet meer het ultieme doel voor mij. Um, ik wil gewoon nog spelen. Ik ben heel blij dat ik uh, kan spelen weer. Dus ik geniet ervan. Uh, er zullen heel veel dingen moeten gebeuren. Wil ik op de Spelen staan en daar ben ik met mijn gedachten op het moment niet bij. Maar je weet nooit, maar uh, ja, voor mij is het geen uh, ultiem doel, nee. Waar sta je op dit moment in je carrière? Komt het eind nu in zicht? Of krijg je nu weer een boost en zeg je ik ga gewoon nog door zolang als het kan? Ik wil natuurlijk graag blijven spelen. Alleen je merkt gewoon, uh, fysiek wordt het gewoon steeds moeilijker. Um, het hangt een beetje van af. Ik, uh, ik neem het uh, iedere keer maar zoals het komt. En uh, ja, iedereen weet natuurlijk ook wel dat ik geen vier jaar meer zal spelen. Uh, wanneer ik zal stoppen, weet ik zelf ook niet. Ik denk dat het moment als moment daar is dat ik het ook echt wel voel. En dat ik zeg van, zo is mooi geweest. Maar nu, bloemen en een beker, dat is lang geleden. Ja, dat is lang geleden, uh, vooral op een Nederlands kampioenschap. Maar zoals ik al zei, ik, uh, ik heb altijd van betere speelsters verloren. Dus uh, ja, ik kan mezelf eigenlijk niks kwalijk nemen. Gek hè, 1996, heel lang geleden, 2008 en nu 2012. Ja, nou ja, zolang ze blijven komen is natuurlijk altijd goed. Cold Tuesday. I'm looking tired and feeling quite sick.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 in the sweet sunshine. And I'm running late and I don't need an excuse. So where am I brand new shoes? Oh, hey, I put some new shoes on and suddenly everything is right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's fine, and It's so inviting. I'm oh, short on money, but long on time. Slowly showing in the sweet sunshine. And I'm running late and I don't need an excuse. Nieuwe shoes. Hij komt nu ook uit Schotland, maar heet Paolo Nutini. Brengt de tijd op iets over half vijf. Radio 1. Het NOS-journaal. Het is half vijf geweest. Het Heemstra is aangeschoven. Heel Nederland natuurlijk belangrijk over dat elf weer. Maar eerst natuurlijk de hoofdpunten van het nieuws met Mark Visser. Minister Clinton noemt het bespottelijk dat Rusland en China gisteren tegen de VN-resolutie over Syrië stemden. Ze roept landen die een democratie, democratisch Syrië willen op om zich te verenigen tegen het regime van president Assad. Rusland zegt dat de andere landen van de VN-veiligheidsraad geen consensus wilden bereiken. En voor China is meer geduld vereist.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 En er wordt morgen nog geen datum bekendgemaakt... voor een mogelijke Elstedentocht. tocht Ik herhaal geen datum. Wel maakte de vereniging Friese Elsteden dan bekend... hoe het ijs erop de route bij ligt. Vanavond komen de 22 Rayon-hoofden bijeen voor een verkennende bijeenkomst. De harde wind van de vorige week heeft lang wakken in stand gehouden. En ook is de sneeuwval een probleem. Tot over de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Ja, Gerrit Diemstra, vertel het. Ja, ik kan, ik kan u vermelden dat het in ieder geval de komende week nog winterweer blijft. Het was in ieder geval vandaag een mooie winterdag. In het oosten zonnig, in het westen dreven wolkenvelden over. Vannacht trekt de bewolking in het westen zich terug. En het gaat bijna overal weer streng vriezen. Alleen dicht bij zee blijft de temperatuur net boven de min 10. De wind is zwak tot matig uit het zuidoosten. En morgen is het opnieuw mooi winterweer. Er is volop zon. Het blijft overdag licht vriezen. De maximumtemperatuur komt uit op min 2 tot min 5. Er staat een beetje wind. Zwak tot matig. Windklacht 2 tot 4. Vanuit het noorden drijven er later op de dag wel wolkenvelden binnen. En langs de westkust zou in de nacht dan ook wat lichte sneeuw kunnen vallen. De nacht van maandag op dinsdag wordt ook weer koud met strenge en mogelijk zeer strenge vorst. Woensdag en donderdag verlopen iets minder koud doordat er dan veel bewolking aanwezig is. En na donderdag gaat het winter weer onverdroten voort. Overdag ligt de vorst, s'nachts vriest het op veel plaatsen streng. Aan de B De A9 van Alkmaar naar Amstelveen is na een ongeluk dicht tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt Bad Oeverdorp. Er staat twee kilometer file. Het verkeer kan omrijden vanaf knooppunt Raasdorp via Hoofddorp over de A5 en de A4. Sportradio, NOS, NOS Radio, langs de lijn. Net begonnen in de Euroborg FC Groningen RKC. Wat gebeurt er allemaal, Henk Kok? Ja, in Groningen gebeurt altijd wat. De stand is al 1-0 in het voordeel van RKC. Door de strafschop van ten voorde van RKC Nehmer. De Honga, die ging in het 16 metergebied binnen. Hij speelt zijn derde wedstrijd voor RKC. De eerste was tegen VVV. Toen voor de beker tegen Heracles. Beide wedstrijden verloor RKC. Nu ging hij in het 16 metergebied binnen. En hij viel wel erg gemakkelijk, vond ik, van deze afstand. Ik zit er heel ver vanaf. Maar ik heb ook naar het scherm gekeken. Hij ging over de voet van Kwakman. Maar de scheidsrechter in dit geval, uh, Liesveld, die besliste dat de bal op de stip en toen was het ten die van 11 meter raak schoot. En zo is die wedstrijd in de Euroborg meteen los. En kunnen zich toeschouwers, die kunnen zich warmen. Misschien aan een waar spektakelstuk. Omdat de FC Groningen moet beginnen aan een inhaalrace. 1-0 voor RKC door de doelpunt uit de straalschof van ten voorde. Eerder deze middag was er Ajax tegen FC Utrecht. En als FC Utrecht in de problemen lijkt te komen... is er gelukkig altijd voor hen weer Ajax. Eerst een paar maanden geleden de 6-4 thuisoverwinning. En nu mochten ze uit naar Amsterdam... op het moment dat het daar ook bijzonder slecht gaat. Utrecht won dan ook gewoon voor rust en na rust. Eén keer Duplan, twee keer Duplan. Volstrekt verdiende overwinning. En bij Utrecht stond in de basis de man die er een paar weken niet in stond... van Ajax gehuurd is Rodney Snijder. Jan Roes in gesprek met hem. Ja, voor jou weer een basisplaats bij, uh, bij FC Utrecht. En dan een wedstrijd in de arena die heel goed voor jullie uitpakt. Ja, dat kan je wel zeggen. Uh, ik denk een zeer verdiende overwinning. Uh, de eerste helft was het, uh, was het moeilijk. Zij hadden het meeste balbezit en uh, ja, wij kwamen er eigenlijk een beetje gevaarlijk uit. Maar de tweede helft, uh, ja, denk ik denk dat we ook vrij aardig hebben meegevoetbald en uh, ja, terecht gewonnen hebben. Hoe beleef jij zo'n middag? Het is toch speciaal voor jou? Hè? Gehuurd door Utrecht bij Ajax. Je bent hier opgegroeid. Hoe, hoe, hoe zie je dat? Ja, het is speciaal. Maar goed, uh, ik sta sterk in mijn schoenen... door, uh, door geen gekke dingen te doen en deze wedstrijd te ervaren als, uh, als iedere andere wedstrijd. En uh, ja, Het heeft goed uitgepakt. Utrecht op de tribune, op de bank, nu weer in de basis. Uh, dat moet je ook niet gezind hebben. Nee, als voetballer wil je altijd spelen. Nou, gelukkig speelde ik vandaag. En dan speel je in de arena? Ja, tegen... Uh, tegen de club waar ik bijna twaalf jaar heb gespeeld. Als je nu naar Ajax kijkt, wil je dan wat terug? Zou je terug willen? Nou goed, dat weet ik niet. Dus, uh, uh, ik heb het nu enorm naar mijn zin. En, uh, ik kijk alleen naar dit seizoen. En, uh, dat is het belangrijkste, denk ik. Hoe belangrijk was deze overwinning voor jullie als ploeg? Ja, heel belangrijk, denk ik. Uh, vooraf gezien aan deze wedstrijd uh, weet je dat zij heel veel problemen hebben. Met name achterin. En dan weet je dat hier wel wat te halen valt. Maar ja, uh, goed, je, je moet het nog wel even doen hier in Amsterdam. En uh, ik ben blij dat we blijden gewoon hebben. Nu ken jij beide kampen. Het Ajax kamp en het Utrecht kamp. Hoe verklaar je dat Utrecht altijd zo goed speelt? In ieder geval wint van Ajax de laatste tijd. Vier keer op rij in de competitie. Ja, die vraag krijg ik vaker. Maar ja, daar kan ik slecht antwoord op geven. Ik. Uh, ik heb nu pas twee keer tegen Ajax gespeeld. En met Utrecht. En twee keer gewonnen. Uh, ik denk dat het bij iedereen wat extra's uh, ja, extra's losmaakt. Je broer heeft gekeken, hè, Milan. Ja. ja. Heb je contact met hem gehad? Ja, hij stuurde me een smsje. Was hij tevreden? Ja, hij vond dat ik goed had gespeeld. en uh, hij feliciteerde me. Rodney Sneijder, over de tweede 0 overwinning in Amsterdam... En terwijl hij aan het woord was, gebeurde er weer wat in de Euroborg, Henk Kok. Ja, het is ongelooflijk zeg. ze daar al 2-0 voor RKC. Nu door een eigen doelpunt van Andersen. 1-0 kennelijk niet genoeg, vond FC Groningen. Er wordt een hoekschop genomen naar de rechterkant van het veld. Die wordt genomen door Duits. Brabant ging naar de bal toe, maar Andersen die ging ook naar de bal toe voor FC Groningen. En uh, onberispelijk, onberispelijk ingekopt. En Luciano kon er helemaal niks aan doen. Maar wat er wel op het scorebord staat, dat is een 2-0 voorsprong voor RKC. Door een strafskop van Ten Voorde en een eigen doelpunt van Andersen. Gaan we het hebben over tafeltennis. Lidje die er dus niet in slagen de Europese top, tafel, top 12 tafeltennis te winnen. De finale verloor ze uiteindelijk in de zevende en beslissende game met 4-3 van de Duitse Woe. Je was wel een teleurgesteld mens na de nederlaag. Ja, heel verdrietig en uh, heel jammer vind ik zelf. En uh, ja, eigenlijk uh, finale verloren is altijd een um, peenste van alle verloren vind ik. Je was ook meteen de zaal uit, hè? Je, je moest even weg, even het, het, het, het verlies verwerken? Ja, dat uh, kwam zo bekend voor mij, want het uh, eerste jaar, toen ik de uh, top 12 mee, toen is het dezelfde. Top, uh, 2009 was dat, hè? Ja, 2009 was voor mijn eerste keer. En dan ook de uh, finale heel dichtbij verloren, dat uh, ja, gevoel precies hetzelfde. En uh, ja, ik, vind, uh, ik weet niet wat ligt bij mijzelf of, uh, ja, of bij mijn spel heb je nog geen oorzaak kunnen vinden? Ik bedoel, het, was natuurlijk, het zat heel dicht bij elkaar. Het was heel erg close. Nog, geen, nog niet kunnen bedenken van nou, daar of daar ging het, ging het fout? Nee, eigenlijk met uh, spelen vind ik... Ja, ik kan niet uh, vinden ja, wat. En uh, ja, ik denk misschien toch... Uh, ja, ik weet niet qua spel. Mijn verdedigen is altijd moeilijk tot finale of laatste moment. Jij wil altijd haast verdedigen, je wil goed plaatsen en uh, je wil ervan. En dan zit er heel veel in mijn hoofd. En dan, uh, ja, of niet gewoon in mijzelf. Ik, uh, ja, gaat gewoon niet. Lijtje in gesprek met Mark Brasser. is verloren is dus de finale van het top 12 toernooi. Gewoon we even naar Sebastian Timmerman bij het NK Allround. Schaatsen de 10 kilometer. Er zit er weer bijna eindje op, hè, een Rit? We zijn bijna klaar met de rit van Rens Rottevel. De vierde rit van de 10 kilometer Rotteveel komt nu over de streep. Maar hij finisht in 13 01 en daarmee is hij toch behoorlijk langzamer. Namelijk bijna 18 seconden dan Mark Oorjevaar... die sinds de eerste rit aan de leiding gaat met 13-34-03. dus 13 01 Hij reed tegen Maurice vriend. Dat is wel een talent voor de toekomst. Vorig jaar vierde bij de WK Junioren achter drie Noren. En die Maurice vriend rijdt voor de eerste keer in zijn leven... een 10 kilometer binnen de 14 minuten. 13 57, 24 De baan wordt weer verzorgd en dan gaan we in de laatste... De twee ritten, dit Nederlands kampioenschap beslissen. In de voorlaatste rit rijdt Tertjan Bloemen, misschien wel de topfavoriet. De nummer drie en de beste lange afstandsrijder van de drie favorieten. Hij moet 5,54 seconden goed maken op Ben Jongejan tegen Koen Verwij. En Ben Jongejan, die, die leider na drie afstanden rijdt in de laatste rit, tegen Frank Hermans. Wordt het Jongejan, Verwij of Tertjan Bloemen? Dat weten we dus binnen nu en een uur. And dancing by the job Oh, I wonder why the hell I do Bills keep piling up my doorsteps But all I think about is you ooh, ooh. My sweet consolation Oh, emerging at the break a day I'm gonna sign my resignation I'm packing up and leave today Gonna drive down to the ocean, feel it fine. Ooh, ooh. Smell like greasy summer lotion, sipping wine. Ben Hammond Soul van het album The Apple Field and Love Drunk. De rooms-katholieke combinatie uit Waalwijk Henk Kok staat hier nog 2-0 voor in Groningen. Ja, als je er niet bij bent, dan, dan gelooft niemand dat. Omdat FC Groningen altijd sterk voetbalde in de Euroborg. Het is sinds 28 augustus, dat was de nederlaag tegen AZ, is Groningen ongeslagen. Zes wedstrijden gewonnen en twee keer gelijk gespeeld. Maar een hele ongelukkige start van FC Groningen. Je zou misschien ook het punt concentratie kunnen noemen. Maar RKC, die die combinatie, staat wel met 2-0. Bal in een 16 meter gebied. Dat is probeert te verlengen. En dan gaat die bal via een speler. Ik dacht dat het bandjaar was. Gaat die bal over de doellijn. Dus een hoekschop voor FC Groningen. Zoet hoeft er niet aan te komen. Zoet is er wel leuk natuurlijk dat zijn ploeg voorstaat met 2-0. Te meer omdat hij is opgegroeid in Veendam bij de amateurclub Veendam 1894. En op 15 jarige leeftijd werd hij daar weggeplukt door PSV. De hoekschop moet worden genomen. Die komt vanaf de linkerkant, hoofd in het 16 meter gebied van Dijk. denkt te kunnen kopen dat gebeurt niet. Het is Braben die de bal heeft weggekopt. En dan kan RKC gaan bouwen aan een counter. Dat gaat gebeuren door Zwet. Die heeft die bal veroverd aan de linkerkant. Die staat normaal gesproken aan de rechterkant. En dan de paas van de Meijers. Helemaal naar de rechterkant. Naar nemen. En op de rand van het 16 meter gebied kan hij Kappelhof uitkappen. Nee, Kappelhof. Hij strandt op Kappelhof deze Nemet. Hij grijpt heeft met beide handen naar, naar zijn hoofd. Dit was een ideale kans voor de RKC om 3-0 te komen. Maar hij strandde op de verdediger Kappelhof van de FC Groningen. 2-0. Daar is het groen niet vaak overkomen in de Euroborg. En het is RKC in een uitwedstrijd ook niet vaak overkomen. Wel 4-0 gewonnen dus tegen VVV. En nog gewonnen nog in een uitwedstrijd dacht hij tegen de Graafschap. Maar twee doelpunten. RKC kijkt even naar het uh, doelsaldo. 21 om 33. En maakt dan gewoon één doelpunt per wedstrijd. En nu 2-0 in de Euroborg. Een vrije schop op de verdedigingshelft van RKC. Die wordt uh, genomen. Die gaat uh, naar de rechterkant van het veld. En dan kan Neemert achter die bal aanlopen. Wordt nu even verdedigd door uh, Van de, van Dijk, en het speelt Van Dijk de bal terug op Luciano. Meteen druk op de bal ook bij RKC, maar Luciano kan die bal terug wegschopen. Gaat hij over de zijlijn, ter hoogte van de middenlijn en dan gaat Groningen ingooien. RKC probeert te verdedigen op een wijze verder van het doel af. Dus het speelveld klein houden. Dan is het altijd moeilijk om al gladde combinaties op te zetten. Om die verdediging van RKC open te scheuren. En, Gr en Groningen ziet dan ook weer genoodzaak om die bal achteruit te spelen. Van Dijk nu een paar meter buiten zijn eigen 16 meter gebied. Speelde hem in een breed ook nog een beetje terug naar de Kwakman. En dan zie ik RKC weer 20 meter buiten het 16 meter gebied verdedigen. Dat is slim van RKC. Een crossbal naar de rechterkant van het veld. Nou, Pedersen kan Tadis erbij. Tadis kan er net niet bij. En het probeert dus het was in dit geval, uh, was het, in de mid, het was dus niet, het was anders. Maar die bal die komt nog een keer voor de goal. die kan ingekoopt worden door Sparf. Maar dan kan Zoet, omdat Sparf onvoldoende kracht aan die bal kon meegeven, blijft die bal een beetje hangen in het 16 meter gebied, dan kan Zoet hem oppakken. RKC leidt in Groningen met 2-0, maar we hebben gespeeld hoeveel? Een kleine 20 minuten, denk ik. Feyenoord trok de goede lijn door naar die 4-2 overwinning vorige week in de klassieker. In Nijmegen won Feyenoord met 2-0 van NEC en Feyenoord kwam aan Eigenlijk nimmer in de problemen. Snel in de wedstrijd 0-1 door Bakal en vroeg in de tweede helft 0-2 door Fernandes. Jeroen Guter in gesprek met de man van de 0-1, middenvelder Opman Bakal. Ja, na nou die 4-2 vorige week tegen Ajax werd er gezegd: uit bij NEC, dat is dan een hele moeilijke wedstrijd voor Feyenoord. Was dat ook zo? Um, ja, ik denk achteraf gezien, als je 2-0 wint, dat het uh, toch nog vrij gemakkelijk is gegaan. Alleen. Uh... Was op sommige cruciale momenten was het wel moeilijk. Uh, dat zij hem net niet maken en wij juist weer wel. En daardoor speel je uiteindelijk uh, ja, toch wel een gewonnen wedstrijd. Dan. Ja, want de momenten waarop je scoort, namelijk na zes minuten en drie minuten na rust, dat helpt heel erg. Hè? Ja, precies. Dat is net wat ik zeg. Uh, en er waren wat, uh, wat momenten, met name dat uh, Erwin uh, ons, uh, ons redt. Want uh, dan, anders konden ze aansluiten. Maar goed, dat bleef uit. En, en dan, daarom zei ik van al met al uh, speel je dan toch wel een gewonnen wedstrijd. Jij maakt de eerste... Een typisch bakal doelpunt weer, hè? Ja, nou ja, ik weet niet wat een typisch bakal doelpunt is, maar... Nou ja, in de combinatie mee, en dan zo'n zo diagonaal schot? Ja, nou ja, inderdaad, uh, ik, ik speel John in bij een afvallende bal... en ik krijg hem goed mee, of ja, wel wat gelukkig, moet ik zeggen. En, uh... Maar is dat dan ook geluk? Want dat is misschien ook wel het typische in zo'n doelpunt, zoals jij dat dan maakt. Ja, nou ja, dat weet, ik, dat weet ik niet precies. In ieder geval, ik krijg hem mee en uh, ik, ik mik inderdaad op de lange hoek... en hij valt goed binnen. Um... Is er vooraf veel gesproken over de wet, de, deze wedstrijd in de aanloop? Omdat uh, er was natuurlijk heel veel euforie, hè, vorige week, nou, die zegen op Ajax... Uh, dat wel beide beentjes op de grond zouden blijven staan? Nou, niet in, in die zin. Uh, niet om de, om de beentjes op de grond te houden. We gaan niet snel zweven. Alleen het is meer het feit dat, dat we een vervolg wilden geven aan een, aan een goed thuisresultaat tegen een grote ploeg. Want we hebben dat, dat hebben we dit jaar al vaker laten zien, maar het is nu zaak om, om die lijn door te trekken. Want, uh, die overwinningen krijgen alleen maar meer waarde als je, als je dit soort wedstrijden ook gaat winnen. Ja, precies, ja. En uh, nu zijn jullie over Ajax heen, gelijk met Heerenveen. En, nou ja, oké, okay, AZ en Twente hebben niet gespeeld. Uh, langzaam maar zeker, wordt het seizoen uh, mooier en mooier. Ja, ja absoluut. Uh, ik zeg al, kijk, uh, als je dit, dit soort wedstrijden ook nog gaat winnen... dan, uh, dan kan het wel eens interessant gaan worden, ja. Hoe interessant? Uh, ja, dat is altijd even afwachten. <laughs> nee, spreek je gedachten eens een beetje uit. Nee, ja, zonder ons uit te spreken. Kijk, het is heel mooi waar we nu staan. Maar aan de andere kant, uh, het, het is juist zaak om een serie neer te zetten. En, en, en dat is ons nog niet het geval. Ook de, de, degenen die onder ons staan, die staan net zo dicht op ons... als, de, als wij dicht op degenen die boven ons staan. Dus wat dat betreft is het gewoon afwachten en een serie neerzetten. Ja, het is een gekke competitie, alles is mogelijk voor mijn gevoel. Maar ja, precies, zeg je goed. Joh. Otman Bakal inmiddels met Feyenoord, dus op de vijfde plek. Gezamenlijk met Heerenveen staan ze daar 37 punten uit 20 wedstrijden. Vijf verliespunten hebben ze meer dan PSV, Twente en AZ. Iedereen heeft het over de Elfstedentocht. Vanavond komen de rajonhoofden bij elkaar. Dat is niet langer te ontkennen in Friesland. het uh, Hiemstra komt met temperaturen. Het blijft een week vriezen. Maar terwijl van staat, er komt ook gewoon een NK-marathon op ijs aan. Ja, wordt woensdag verreden. Is inmiddels bevestigd door de KNSB. En wordt dan verreden in Emmen op de Grote Rietplas. Dat is daar bij een bungalowpark. Starttijden zijn nog niet bekend. Er ligt daar op dit moment tussen de 12 en 14 centimeter ijs. En ze verwachten dat er dan nog drie nachten vorst overheen gaan. Dus aanstaande woensdag het NK-marathon schaatsen op Natuurhuis. Mooie opmaat naar, maar daar kunnen we nog niet op vooruit lopen. We gaan gewoon weer kijken naar voetbal. Herakles Almelo, PSV 1-1. En als je die wedstrijd gezien hebt, kun je dat nauwelijks geloven. Althans, de eerste helft, Labiat 1-0, PSV vele malen sterker. En ook in het begin van de tweede helft nog, maar daarna kwam Herakles toch langzaam terug. Everton, uiteindelijk, hij scoorde 1-1. En uh, daarna kon het nog beide kanten opvallen. maar met 1-1 kon denk ik uiteindelijk iedereen uh, wel leven... Sticheler keek naar die wedstrijd en praat erover met een van de spelers van Heracles, Samuel Armenteros. Wat dacht jij in de rust? Uh, dit moet veel beter. En heb je in de rust gedacht, we kunnen nog een punt halen? Ja. Het, want het was heel slecht. Ja, het was inderdaad heel, uh, ja, heel dramatisch, als ik het zo zeg. Uh, we kwamen absoluut helemaal niet uh, aan, het, uh, aan het voetballen toe. En uh, ja, hun zat ons... Uh, ja, heel goed onder druk en dat, uh, dat zijn we niet gewend hier op, uh, op Stadion. En uh, ja, dat deden we wel en uh, daar hadden we even moeite mee. Uh, ja, maar dan uh, kregen we wat te horen in de rust. Ik... Wat kreeg je te horen? Nou, om gewoon uh, simpel te ademen was het gewoon uh, dat uh, wij heel veel veel veel beter kan. En, uh,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 Jij zou in de eerste helft ook heel ongelukkig geweest zijn... omdat Heracles het moet hebben van voetbal. Ballen over de grond, combineren. En je hebt volgens mij in de eerste helft twintig lange ballen gehad. Dat was het. Ja, inderdaad. Net Als ik zei, hun, hun zat het heel, uh, heel goed vast uh, met de druk zetten. En uh, dat kwam er heel moeilijk doorheen. En uh, dan wordt het dat die lange ballen spelen. Uh, ja, dat is niet uh, onze manier van voetballen. Maar nou uh, zijn er misschien mensen die nu kijken... en die denken, dat oh, is het toch eigenlijk gek dat je een trainer nodig hebt... die dit in de rust tegen je vertelt. Dat zou jullie toch zelf ook moeten snappen? Ja, dat snappen we ook. Uh, nee, maar dat is, uh, dat is natuurlijk zo. Ik denk niet dat het uh, met de trainer heeft te maken. Ik denk gewoon dat het even uh, een switchen uh, hierboven was. En uh, dat we gewoon aan uh, onszelf zeiden van uh, ja dit moet gewoon beter jongens. En zitten wij in te halen. En, uh, ja, we wisten gewoon dat we veel meer, meer erin zaten. En uh, dan moesten we gewoon tweede helft laten zien. Gelukkig is eigenlijk dat het niet met rust al 0-2 of 0-3 staat. Want dat had ook gekund. Ja, absoluut. We hadden nog een paar kansen. En... Uh, ja, dat zei de trainer ook. Dan is het gewoon gelukt dat we daar moeten we blij mee zijn dat er maar 1-0 staat. En, uh, we hebben nu een kans om, uh, om een, ja, een topwedstrijd om, uh, om te draaien. En, uh, ja, dat hebben we gedaan. Hebben we gedaan. 1-1 dus uiteindelijk bij Heracles Elmalo tegen PSV. Veel voetbal, maar we worden ook steeds nerveuzer van schaatsen, Tom. Ja, en hadden we het net al even over dat NK op natuurijs. Dat wordt gehouden in Emmen. We gaan er even over doorpraten met iemand van de KNSB, met Teun Breedijk. Uh, Teun, goedemiddag. Goedemiddag, Twan. Waarom is de keuze op Emmen gevallen? Nou, we hebben hier een uh, prima accommodatie. De ijsdichte is... Uh... Prima, en uh, ja, we hebben hier ook een uh, goed selectief parcours. En uh, wij vroegen ons af, uh, er is nog, uh, wij weten nog niks van de starttijden. Is daar inmiddels al iets over bekend? Ja, we gaan om uh, acht uur met de masters starten. En om tien uur met de dames. En om half twee met de heren. En hebben jullie al iets van toezeggingen van al die mannen die inmiddels ook uh, elders uh, aan het schaatsen zijn in, uh, in andere landen? Nou, die zijn inmiddels wel weer thuis hoor. En die, die hebben de hele week al uh, Natuurreiscourts. Dus uh, die zijn er allemaal. En nou is natuurlijk ook de vraag, is dit een opmaat naar de grote tocht? Is daar iets van overleg uh, dat, dat jullie hebben met, met het Rajon Friesland? Nee, daar hebben we geen overleg uh, over. Uh, deze hebben we gepland ja, en als de tocht de komt, ja, dan uh, ja, dat is dat buitencategorie. Dat gaat boven alles natuurlijk. De buitencategorie, dan, dan komen we natuurlijk ook weer uit bij de klassiekers, zeg maar, die tussencategorie. Is, is daar al iets over bekend? Ja, we gaan dinsdag starten met de klassieker op het Schildmeer in Steendam in Groningen. Ook een absoluut een uh, mooie wedstrijd gaat het daar worden. Heel selectief. Met uh, Veilal is daar ook wel wind en kou. Maar goed, uh, ja, we starten dinsdag dan met de eerste klassieker. En, en Rotterdam is daar al iets over bekend? Nee, daar heb ik niet zo over gehoord. Oké, okay, we gaan het afwachten. In ieder geval aanstaande woensdag in Emmen dan gaan we naar het, uh, kijken naar het NK op Natuurhuis Teun Bredijk van de KNSB. Dankjewel. Wij We gaan weer naar iemand die ook graag over schaatsen praat. Maar vandaag praat hij over voetbal, Henk Kok. Want je kijkt naar Groningen RKC. Ja, ik vind schaatsen heel leuk om daar te kijken. Zeker die marathons op natuurijs op het schildmeer en Schilmeer. En, en, en. Ik ga absoluut kijken, hè. Ik kan me niet koud genoeg zijn. Maar nu ja, even, ja. even, hoe staat het, Henk? Ja, 2-0. 2-0 okay. in deze voetbalwedstrijd. En moet je eerlijk zeggen dat RKC veel dichter... Een schot goed gestopt door Luciano. En dan moet de verdediger van FC Groningen Nee, die hoeft er niet uit te passen komen. Het was een uh, schot net buiten het 16 meter gebied van uh, ten voorde uh, was het schot. En er werd slecht verdedigd weer uh, door Van Dijk. En Van Dijk heeft al een paar keer slecht verdedigd. En uh, daardoor kreeg RKC ook een ideale kans omdat Duits een paas van uh, Van Dijk kon onderscheppen. Duits paaste die bal naar, naar Schet, En toen kreeg Schet de ideale kans om RKC na 3-0 voorsprong te schieten. Dat is niet gebeurd. En zo staat er dus nog steeds 2-0 in het voordeel van RKC na vijf minuten spelen. Stond deze stand al op het scorebord. FC Groningen gaat ingooien. En FC Groningen heeft wel wat dreiging in de voorroede kunnen, uh, kunnen laten zien. Maar een echte grote kans op een doelpunt heeft FC Groningen nog niet gehad. Terwijl we toch alweer 5 25 minuten hebben gevoetbald. Groningen gaat ingooien. Dat gebeurt aan de linkerkant van het veld. Dat gaat gebeuren door Kappelhof. Die probeert Tadis te bereiken. Een Tadis die over het algemeen goed wordt afgeschreven door Bandjar. En dan is het RKC die de bal even speelt op doelman Jeroen Soet. Texera probeert meteen druk te zetten. En Soet was al net op tijd om die bal weg te schoppen. Slecht verdedigd door Van Peppen. Groningen dacht de bal over te kunnen nemen. Maar dan is het weer een ingreep van Duits. Die de bal over de zijlijn heeft geschopt ter hoogte van de middellijn. En dan gaat Groningen 3-4 meter over de middellijn gaat Groningen ingooien. Dat gaat gebeuren via Hyarrier. Hyarrié die wacht even. Pakt even de nodige tijd. Dat kun je vooral niet doen. De tijdrekken hoef je niet te doen met de 2-0 achterstand. Maar dan is eindelijk Kievenbel vrij en dan kaart Kievenbel de bal weer heel slecht. De kant ervoor, die kon ertussen zitten. Maar dan is ook weer de paas van aanvoeren van Peppen. Die na een schorsing teruggekeerd is in de basis ten koste van, van Mosselveld. Die heeft de bal dan weer over de zijlijn geschopt. Nu de aanval over de rechterkant nog steeds bij Groningen. hier kijkt even of maar vrij. Texero gaat naar de bal. Dros gaat ook naar de bal toe. En het is Dramos die voor uh, opruiming uh, kan zorgen. Het publiek uh, jout een uh, beetje naar richting Liesveld. Er wil natuurlijk een strafschop schieten. Maar absoluut geen sprake van een strafschop. RKC Leid, verrassend in de Burelborg, maar steeds met 2 tegen 0. Even een paar uitslagen uit het Buitenland. Anderleg tegen Genk, topper daar is geëindigd in 4-2. En drie uitslagen uit de Italiaanse Serie A. Daar kreeg inter grote klop van A's Roma. Het werd liefst 4-0 voor Roma. Proef van Stekelenburg, AC Milan tegen Napoli bleef 0-0. En Juventus Siena bleef ook 0-0. Maar in de Verkerk heeft bij de Grand Slam, uh, Grand Slam in Parijs Olympisch vormbehoud getoond. De klasse tot 78 kilogram. werd in de kwartfinale weliswaar uitgeschakeld door Audrey Chumiel uit Frankrijk. Maar eindigde daardoor als vijfde in de eindstand. En een plek bij de eerste zeven was vereist voor vormbehoud. U hoorde al eerder dat Henk Gohl in de kwartfinale. In de klasse tot 100 kilogram van de uh, Let Borodafko. Gol die eerder dit jaar al vormbehoud toonde. Won vorig jaar overigens uh, in deze klasse de titel bij het prestigieuze Tournois de Paris. En hij is Don is als tweede geëindigd in de wereldbekerfinale voor vier spannen in Bordeaux. De Nederlanders slaagden er niet in om de Australiër Boyd Axel van de eindzegen af te houden. Koos de ronde werd daar derde. En we gaan er zo even uit voor het uitgebreide journaal van vijf uur. We hebben een tussenstand bij de laatste wedstrijd van deze ronde in de Erevisie Groningen. RKC 2-0 in het voordeel van RKC. Herakles PSV werd 1 tegen 1. eerder op de middag. NEC Feyenoord 0-2, Ajax Utrecht 0-2 en we schaatsen.